maar bij hem altijd nog iets beter dan in Nederland dacht ik. Maar in ieder geval hij het op naar de zomer en begint hij wel weer het een en ander te melden uit Nieuw-Zeeland en laat hij zijn muziek weer horen. We zullen het allemaal zien. En vanaf 12 uur kan je gaan luisteren naar uh, uh, Guus. En die zal ook wel weer het een en ander vertellen naar de radio. Oh, dat is zo zo. Dus ik zou zeggen, beste mensen, bedankt voor het luisteren. Als, het gaat snel, als je een beetje praten bent, dan schiet, de dan schiet de tijd vooruit. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik ga straks even kijken of ik de vergering heb gelopen. En dat uh, ik heb ook wel, ik ook nog niet over de opname te moeten gaan worstelen. Want dan ga ik nog even contact opnemen of even zoeken of een kaart, ik daar iets op kan vinden. Dat ik hem snel vooruit kan spoelen, dan ben ik ook technisch weer wat verder dan ik nu ben. Oké, okay, bedankt. Dit was Dirk uit Zeeland. Wij gaan luisteren nu naar. Daan en misschien Herman en daarna maar goed. Bedankt, de groetjes en zoals ik altijd zeg, dan komt hij weer. Oei oei oei oei Tot de volgende week! Oei oei oei oei oei oei oei oei oei! Oei oei oei oei! Ik heb nog een minuut! Oei oei oei! Even, even, even, even, even iets te vroeg gaan Oei oei oei oei! Dat er, jongens, ik zat te... Ja? Ja, ja, ja. Dus het veel meer kans met een beetje Oké, daar heb je gelijk in. Maar ik kan er weer uit. Ik het dan Ja, is Ja, hoor. hallo. Doei you you Doei, you. Wee wee wee Doei, Oi oei. Oei, oi oi oi oi oei, oei. oi oi oi oi oei, oei. Oi no. oi no. oi oi oi oi Eh. Het was weer zo'n dag waar je niet eh, graag aan terugdenkt, zou ik maar zeggen. Eh. Het was echt zo'n dag eh, van, van donker, duister en natterheid. Ja. Natterheid. En hij hey, en ik mee in deze tijd van het jaar, eh. je wilt zo mee. En, en, en, en, en, en, geen in geen duisternis. En, en ja, we gaan even kijken he, of die er is. Want hij ziet de zon weer he, wat vaker. He. Dus we gaan het gewoon proberen. Hallo? Ook ben ik te vroeg. Ik denk dat ik te vroeg ben. He. Hallo? Of moet ik gewoon nog even wachten, hè? He? Het kan zijn, hè, he? dat het zo is, hè, he? dat het zo kan zijn. Maar als het niet zo kan zijn, dan is het niet zo, hè? Sommige dingen hebben dat. Je kent niet alles gewoon zomaar, helemaal, zomaar dat je denkt om, Hé, hey, nou, dat is dan weer apart, hè? Hij, hij is niet, niet bereikbaar. He. Dat, dat betekent dat je, dat je hem niet kunt bereiken, dat hij buiten bereik is. He. Vroeger had je dat nooit. He. Dan wist je altijd waar de telefoon was die je belde. He. Die was altijd op dezelfde plek. He. Die ging ergens of die stond ergens. He. Wij hadden altijd een hingtelefoon, telefoon hè, die hing. En nou, he, als die afging, hè, dan gingen we als, ze proberen we, zo snel mogelijk de telefoon op te pakken, hè. Want wie weet was het wel voor jou. En dan was het tenminste geheim wie er voor jou belde. Maar dat is nou niet meer zo, hè. Nee, iedereen heeft zijn eigen dingen, zijn eigen zakken, of zoiets. En dan kun je iedereen altijd vragen, wat ben je nou? Vroeger wist je dat gewoon. Het was allemaal een stukje simpeler, hè? Het was zo'n moment of die dingen dat je denkt dat je nergens over na hoeft te denken omdat het gewoon zo was als dat je dacht, hè? Maar zo is het vandaag de dag niet meer, hè? Nee, het is nou helemaal anders. Het is nou zo dat je altijd overal en waar en daar en hoe dan ook overal ben je er. En dat is toch raar? Want vroeger wist alleen jij dat. En nu kan iedereen het weten als ze willen. Maar waarom zou ze dat willen? Wat, wat moeten ze ermee om te weten waar ik ben, hè? Ik, ik ben duidelijk geen kind meer. Maar toch, he. toch willen ze dat. Weten waar je bent en weten waar je geweest bent. En dat vind ik niet zo leuk. Want ik ben eigenlijk nooit ergens, he. Ik, ik kom alleen maar ergens. En, en dan ga ik op een gegeven moment weer weg, he. Het enige waar ik echt ben als ik er ben, hè, dat is in mijn kleine huisje, he. En dan lig ik knus in mijn bedje, he. onder de gestreken lakens, met één dekentje. En als het koud is, twee dekentjes. En zo kom ik het leven wel door, ja, en voor de rest is het leven alleen maar 1,5 een een fiets, fietsen, he? Van op naar haar en van hier naar daar, Ja. Als je daar zelf nog nooit geweest bent, dan zou je wel denken: die Dan is wel ongelooflijk druk. Maar dat valt eigenlijk best wel mee, hoor. Want het zijn plekjes die ik zo noem. Die heel dicht bij mekaar liggen. Nee, Jarik, ik verraad het nu gelijk al, hè. Dan is geen sportman. Want daar ken, ken ik ook niks aan doen, hè. Was ik maar een sportman, hè. Dan, dan had ik gouden medailles gehad, hè. Zeker op mijn leeftijd. Want wie gaat er op mijn leeftijd nog beginnen aan wat dan ook, hè? Ik heb laatst gehoord dat ik gratis bodybuilding-cursussen kan krijgen. En ik denk toch dat ik het ga doen, hè? Ik krijg een heel pakket bij, je. Dan moet je iedere ochtend gewoon een hele zak poeien naar binnen slikken. Er mag dan wel wat water bij. En dan in de middag... ...nog twee zakken poeien in een rijke maaltijd, hè. Dus ja, dat doet hij dan, hè. En dan s'avonds, dan krijg je gewoon nog zes keer extra wat dat heeft nodig, hè. He. Want je moet er gewoon strak uitzien. Je, je, je moet je biceps kennen tonen. En, en, en, ja, nou ja. Dat kan ik toch wel zeggen. He. Ik ben mijn hele leven lang gewoon een simpele man gebleven. Maar ik ben nu op een leeftijd gekomen tot ik denk. Ik, ik moet toch wat met mijn leven. Wie, wie weet, ken ik het nog. Hè? Ja, tot iets brengen. Ik heb, ik heb me zo voorgesteld, hè? de oudste bodybuilder van de wereld. Hè? En dat ik daar dan zou staan. is zo'n heel, heel klein zwembroekje. En dat ik me dan verheven voelde. Boven het schooiertje, wat ik ooit was. Ja, had het hoop ik Een droef een oud armelijk brok. daarin was klein geboren. Zijn vader was werkloos, de troepen geloof, en was niet dan arm besporen. Toch voelde klein chef de nog niet, de straf van de kleine misdeelde. De donkere steen bracht hem zelfs geen verdriet, als hij in het straatveld daar speelde. Toch was toch immers een kindje van go, Al was hij dan ook maar een schooier Toch was hij gelukkig tevreden met zijn Toch vond hij het leven steeds mooier Zijn magere lijf was amper gedekt Met niet even meer dan wat lompen Toch was nog de opstand niet in hem gewekt al hij in twee lekker klompen. De mensen op straat keekten binnen op de muur. Ze wisten niet dat hij kon tonen. Hoe een klein van ons lieve heer. Toch onder die lompen kon wonen. Ook hij was toch immer zijn kindje van God. Al was hij dan ook maar een schooier. Toch was hij gelukkig tevreden met zijn lood. Toch vond hij het leven steeds mooier. En Sjefken zijn moest het verjaardag brak aan, Toen hij door de stad liep te dolen. Toen zag hij een wagen met bloemetjes staan. Toen heeft hij voor haar ingestolen. Er rende snel, weg, hij zag niet in het rond, niet de auto die hem heeft gegrepen. En in zijn doodhandje, toen men het lekje vond, heel hij nog de bloem, te knevelen. Nu was hij voor eeuwig een engel bij al was hij op aarde maar een schooier. Nu is hij gelukkig en zalig z'n lood. In mijn hemel, daar liefde veel moeilijk. Ja, zo was het vroeger, hè. Mensen geloofden van alles zee. En dat is eigenlijk nu nog niet om, zee. Mensen geloven echt alle zee. Ze, ze weten eigenlijk niet eens meer wat ze zullen geloven en waarom, hè. Want er is zoveel om te geloven. En er is zo weinig om zeker te weten. En dan kun je er als gewoon mens heel weinig mee. Want het enige wat wij hebben geleerd als simpele mensen die naar school zijn gegaan, is dat je dingen kan weten. Of te weten kan komen. Maar niemand weet er precies altijd het fijne van, he. Zo fijn is het niet, hè, he, om te leren hoe je weten kan dat je het weet, he. Want het ken je niet leren, he? dat je het weet. Het is vaak zo, mijn vader had gelijk, he? ik ben nou oud genoeg om dat te kennen, bevestigen. Maar als je het eenmaal weet, he? dan weet je het, he? en dan moet je het nooit meer vergeten. En dat is mijn maar heel weinig keren overkomen. Maar die keren dat het mij overkwam, he, overkwam het ook met enorme grote golven. Overwacht zuidt het niets, zomaar werd ik daaronder bedolven. Ja, zo zou ik het vroeger gezegd hebben, he. omdat mijn vader van zulk soort taalgebruik hield is zoals ik vroeger geloofde, misschien houdt hij er nu nog wel van. Je weet het nooit, totdat je het weet. En dan nog hele heel weinig aan. behalve dan dat je dat weet wat je weet. Maar meer is het ook niet. Je, je kan niet denken te weten. Want je weet het niet. Je denkt het wel, hè. Je denkt het wel. Je kan alles denken, hè, wat je wilt denken. Maar denken is zo moeilijk nog niet, hè. Maar weten, weten, zeker weten, dat is gewoon eigenlijk een van de moeilijkste dingen die er zijn. En ik doe dat gewoon niet, he. Ik ken een beetje scheppen. Ik ken een beetje zaaien. Ik ken een beetje ploegen. Ik ken een beetje eggen. Ik ken een beetje schoffelen. Ik ken een beetje hakken. Ik ken heel goed zaag. En zaag. Dan ben ik eigenlijk op mijn best, hè, als ik thuis lekker in mijn bedje lig. Ik ga nog even kijken hoe het met Herman is, hè, he. en of Herman wel goed is, hè. Want, he. hallo, Herman? Hallo? Uh, we gaan het gewoon proberen, he. je weet het niet, hè. He. Je weet het nooit, he, met Herman. Het kan zomaar zijn dat hij er niet is of dat die boodschappen moet doen of ik, eh, je weet het niet. Hè. Ik, ik probeer het nog een keer, hè? Ik, ik, ik probeer het gewoon nog een keer. Nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Hè. Van wie weet is de boodschappen nu gedaan, hè? Of wie weet mag die helemaal geen boodschappen doen en moet die moo dat allemaal laten doen hè. en een belt moo vanuit de winkel van hé, hey, hé wat denk je ervan? Matten we nog dit? Of matten we nog dat, he? En dan we weer zo iemand anders uit Nieuw-Zeeland met zo'n mondkapje op die kind dan weer stram wachten. Net zolang tot een telefoongesprek gebeurd is, he? Dus ik ben dan wel bezig, he, om te wachten tot een telefoongesprek kan gebeuren, hè? Maar je weet het dus nooit, he. Je kan zomaar gebeuren dat het gebeurt. ...is niet zomaar van tevoren te zeggen. En toch vind ik ook eigenlijk wel het mooie van Ridd Radio, hè? Dat je niet hoeft te weten waar het over gaat... ...dat je niet hoeft te weten wat er gaat gebeuren... ...omdat er toch altijd wel iets gebeurt en desnoods gebeurt... er niks wacht je gewoon op het volgende programma. Nou ja... Zo te zien is Herman er niet, he. Ik kan jullie ook moeilijk nog drie kwartier op het volgende programma laten luisteren, wachten of iets, dat er niks is, hè. Ja, mensen. Het is wat. Iedereen heeft een idee. Iedereen zou motten weten hoe het moet, hè. He. Maar oh, ik weet het niet. Wij we, we, we weten jullie het. Ik, ik, ik vind mensen maar raar. Sorry, Ja, nou, eenmaal. Ik vind ze raar, hé. Eh? Ja, dus... Is dat zo raar? Zo raar is dat niet. Kijk, wacht even. Wacht even, hè. Ik, ik, ik, ik, ik, ik moet even naar helemaal, hé. Hemel. Ik accepteer je mee. even, hallo, oh, hemel. Als het goed is, zijn we er nu, hee, hey, man. De wassen mensen, smalle mensen. Als oh, het zijn nou kletsen, ben het leven, hier Moe. Rare mensen, long. Mensen, vraag me af waar we op de duur zo naartoe toe? O, ze toch niet, wat is het vlek? Zijn maar nog vrouw? Alles komt immers weer terecht. Geloof me nou heel goed. Dwaze mensen, half mensen, zo'n beetje tegenspoed, dat komt wel weer Het zijn er zonderlinge tijden, een heleboel eten door elkaar. Ik heb met mezelf zonder medelijden, is dat nou waar? De mensen klagen, jagen, jachten, het is een toestand tot verdriet. En ik denk dat ik dat alles zien, zo zie, de waar mensen, domme mensen, hoe bespottelijk stel je toch jezelf nu aan? Rare mensen, normale mensen, zou je denken dat het daardoor beter zal gaan? Als je een hekel aan de sproon bent u? Ja. ja, ik ben er. Ja, een beetje laat, maar ik, ik, ben, ik eh, moest nog een paar dingen doen in, als het zo wakker wordt. En, eh, en dan voordat, voordat ik het wist, kijk ik even op de klok. Ja, ja. Ik maar even gewoon naar Nederland, dacht ik, want anders kom ik er helemaal niet. Oké, okay. hey, Herman, ziet ik het nou goed? Heb je een nieuwe telefoon op je oren? De, ja, koptelefoon, dat, dat kan ik een uh, beetje luisteren sommige keren, maar ik kan ze afzetten. Maar je ziet er goed uit en hoor, met dat ding, ding op. Uitnemen van, uit, uit, mijn, uit mijn computerscreen en dan kan ik het ook beter horen. Dus uh, wat het ook mag wezen. Het is een heel mooi ding, he man. Ja, het, het past, hè? Het past. Het, het staat je goed, helemaal. Oh, dankjewel. Dankjewel, je dan. Dankjewel. Het, uh... Uh, hoe? En, uh, ja. hoe is het leven in Nieuw-Zeeland nu, hè? Want we horen alleen maar vreselijke dingen, maar waarschijnlijk valt het ontzettend mee, hè? Ja, het, het, het, het, het, het wordt niet slechter, maar. Uh... Er zijn uh, mensen die wel ja, die bijvoorbeeld er is één plaatje. En waar de mensen die zijn op een, op een bruiloft ergens geweest, en toen ze weer terugkwamen, toen, toen, toen, toen kregen de mensen in dat, uh, in dat plaatje, die kregen dan die virus, uh, koorts, zo zogezegd. Oh, dat is niet goed, hè, want wij hebben een minister van, uh, van justitie, hè, en, en die heeft net een bruiloft gehad en die waren ook allemaal helemaal bovenop elkaar gekropen, hè. Ken, ken ja, dat, dat mag dat niet. Nee, dat, dat mag niet, hè? maar hij is de baas van, dus uh, dan ken hij het wel, toch? Ja, maar het is dezelfde als, de als, als de koningin en de koning. ...die op vakantie waren. Ja, maar wat wil je, man? Als jij op vakantie bent, hè? Ja. En, en, en je krijgt de kans om een ongelooflijk... ...geweldige vrouw even te omhelzen. Wat zou jij doen, hè? Precies. Precies. Ja. Goed, ge eh, goed gezegd. En, uh, en ook... Uh, ...meteen nog maar meteen... ...goed gedaan. Ik, ik wou maar even zeggen, Herman, ik, ik vind het zo fijn dat wij even zo nabij kunnen zijn. Ja, ja, dat is het. Uh, ik, ik, ik kijk, ik kijk iedere vrijdag kijk, uh, deze tijd te vermoeden. Er komen eens vrijdagen, misschien dat er, er, er iets anders is dat we moeten doen. Ja, maar dat laten we dan wel op de tijd weten. <lacht> uh, wat is het nieuws? Uh, deze keer eh, niet eh, iets van, van de virus, maar eh, gisteren was er weer een, op uh, het uh, noordelijk puntje van het Zuidereiland was er weer een uh, aardbeving van 5,7. Dat is wel, eh, ik, ik weet niet, hè. dat is wel een uh, half zacht eitje. Wel. Het gaat meer naar de hè, oppassen tijd toe. Ook, ook, ook, Heb je veiligheidsriemen in huis, hè hey? Ja, wij, wij, wij, wij voelen die, die aardbevingen niet zo ver, omdat we zo ver op het noorden wonen. Hè. Nee, maar het eigenaardige is dat al de mensen die de geleerden zogezegd in, in, in aardbevingen die hebben ontdekt dat deze aardbevingen, die zouden niet moeten wezen, want er was geen, geen, geen volt. Er was niks waar het vandaan moest komen. En maar het was er toch. Kijk, en, en, en dat is gek, hè? Dat, dat een aardbeving gewoon uit het niets kan komen, hè? Ja, ja zeg dat wel. Het, uh... Wij mensen is, hebben is, meestal... Wij mensen hebben meestal altijd een, een, een, een oorzaak nodig om te begrijpen wat er gebeurt. Hè? En nu is er dus iets gebeurd waar we de oorzaak niet van weten. Dat is toch heel eng. Ja, wel. Het, uh, maar ze gaan het toch wel uitvinden hoor. Dat, uh, mensen die op, op de universiteit zitten en uh, op voor studeren, die gaan, die gaan het toch wel ons vertellen als het, waarom, waarom en waar naartoe en, en, en vandaan komen en al die dingetjes, die willen ze toch wel eventjes uitbinden, want dan vinden ze toch zelf ook wel heel eigenaardig. Het, het kan zijn dat het komt omdat ze in Groningen al dat gas hebben weggehaald, hè? En omdat ze... Ge... Zo, ver op, zo ver al? Ja, het is precies aan de andere kant, hè? Stel je voor dat ze dan in Groningen dat weghalen, dat dan een, een soort... Eh, onevenwicht ontstaat. Hè? Dus een evenwicht wat in oneven is. Hè? Dat het niet echt gelijk is. En, en, en dan moet het weer gecorrigeerd worden. Hè? Dus voor ja, drie maar, aardbevingen en, en, drie aardbevingen in Groningen en, en, en eentje dan eh, op, op het Zuidereiland. Hè? Hier, hier op het ogenblik is men ad, ad, adverteren op de televisie en eh, op en, en, en in, de, in de kranten om uh, ja, om gas, um, gas van uh, Nieuw-Zeelands gas te gebruiken uh, voor uh, ja in, in plaats van uh, petrol uh, it, benzine voor zoiets. Het is ze veel hebben schroom een, uh, ze zijn het allemaal een beetje gaan veranderen deze regering die heeft verteld er mag helemaal geen, uh, he, helemaal geen benzine, uh, benzine uh, petrol, maar, uh, olie mag er meer uit de, uit de zee gehaald worden. Maar uh, ja, maar ni niets is gezegd van ja, maar je kan wel de, het gas uit de, uit de zee halen. Dus dat gaan we dan proberen nu te doen. Uh, het is allemaal nog maar. Het wordt allemaal opgeschreven, op papier en in de kant gezet en we zullen wel zien wat het wordt. Maar er zijn al twee, groot, twee grote firma's, noem je, als je zoiets een firma noemt, geloof ik. En, he, twee die... grote de, he, company, companies die, die komen naar Nieuw-Zeeland toe, want ze willen hier ook die olie eruit halen en, die ze, zetten, en ze weten verdomd wel. Dat de regering hier, die willen dat niet hebben, maar uh, ik geloof wel dat ze er toch wel doorheen komen. Het is allemaal, hè, hè, je doet het niet, je doet het wel, je mag het niet, je mag het wel. Uh, en en je, only, je mag er alleen maar zoveel mee opnemen en niet zoveel. En toen worden we gek van, dus uh, het wordt. Wat, wat wel mag en wat niet mag. En met, vooral met de regering die niet erg goed eh, op zijn plaats kan staan. Als het betreft iets, hè, iets eh, te vertellen. Om, om wat, wat, wat ze denken dat het beste is. En wat, ja, het, en, eh, ja we, we, verkiezingen ja, die, die komen nou in. Wat is het in oktober? In november geloof ik. Begin november. Dat is al twee maanden langer. Het duurt langer dan het eh, zou, eh, gewoonlijk zou geweest zijn. En, en, en ga jij nou ook meedoen eindelijk een keer? met wat? Met de verkiezingen he, van Herman voor president. He? Ah. Niet met het zootje wat er op het ogenblik. He, he, he, he. Op een stoel te zitten, de eerste op de tweede kamer. Nee. Ik, eh, maar eh, maar, maar, maar zo, zou jij die olie in dat gast eruit halen, hè? uit die zee? Ja, dan, als ik, als ik de centen had, dan zou ik direct naar jou toe komen en zeggen: kom mee, kom mee helpen. Dat misschien wel, maar ja, ik heb de centen er niet voor en ja. En het uh, is nog wel een moeilijk zaak met, met al die machinerie die worden zo een beetje op het land, op het land worden die gebouwd en dan worden ze voor, voor een sleep, achter een sleepboot gezet die ze naar hun plaats in de zee brengen. Het is een, een, een, een hele, het niet zoiets. Nou, ik, ik, ik ken toevallig iemand die ik varen. Misschien kennen we dat toch wel voor elkaar krijgen. Ik, ik zal het eens even bellen hè, van de week. Ja, kijk denk maar eens uit wat iedereen van denkt. Ik heb, ik heb ook nog geprobeerd om de muziek te door te krijgen. En, en uh, Lukt het ook nog niet steeds niet. Ik heb ook geprobeerd om, om de chatters hè, om, die, om die erop te krijgen, maar daar uh, moet ik ook nog, aan, of, ook nog eens proberen. Het is eigenaardig dat dit ineens die twee hoofdingetjes, hoop hoofdzaakjes van ons programma, die, die zijn ineens waar zijn die weggevallen. En ik, en ik, kan, en ik, ik, ik persoonlijk ook, uh, die, die kan ik niet terugkrijgen. Ja. Niet maar ja, dat ga je nou. Je, je hebt in ieder geval een mooie hoofdzaak op je hoofd, hè? Ja, misschien wel. Ja, dat kan, dat wel. <laughs> Dank. Dus, dus no. wie, wie weet werkt de muziek nu wel, hè? Nee, nee ja, ik kan de muziek spelen, maar jullie kunnen het niet horen. Uh, ook niet met die. Die, die, die... Ook, niet, ook, niet, ook niet met die koptelefoons. Uh, uh, Oké, okay. zal, zal ik dan een muziekje draaien? Ja, draai er iets gezelligs over. Uh, ik, ik, jouw keuze. Ik, ik probeer het even wat, hè. Dat ik even denk van, nou, uh, dit, dit kan ik wel proberen, hè. En, ja. wat, mag even. Ik, ik ben nu helemaal verkeerd, hè. Dus ik, ik moet even hier wezen, hè? En dan ben ik hier en dan... Uh, wat denk je van een stukje chocola, he, Van wat? Een stukje chocola. Heerlijk. Er komt een stukje chocola naar je toe, he, Dank je wel. Wat gaan I'm going to go to Dan de doende chocolade Maak een kut van een verliefde kleine vrouw Nou zo was het toen, helemaal. Ja, wie, wie was die zanger? hè? Het is die... wie, wie, wie, wie, wie, Willi, Willi, Willi Derby Willy of Nee, Willy Derby Oh, Willy Derby, ja yeah. Mijn vader maakte wel eens, had hij het wel eens over zo. Als ik, als ik soms de radio zet, en, dan wist ik dat er altijd wel een, hè, een leuk stukje muziek kwam die, waar ik van hield. Dan zei hij: Nee, dat is geen muziek, zei hij: Willy Derby. Dat moet je luisteren. Nou, precies, vanavond hebben we alleen maar Willy Derby, want Guus die heeft weer zijn computer helemaal veranderd. Hoe oh, heeft hij dat nou? Goed, ik, eh, ik en, ik, en ik blijf maar luisteren uh, proberen en wie, bleef, en wie weet en wie weet dat op een gegeven moment dan bom. druk ik moet, druk ik wel een goed knopje en alles gaat weer ge, vlot. Nou, maar maar. Voor dat voor dat gebeurt heel veel knopjes drukken. Nou, we gaan het gewoon meemaken, hè, man. Jo, ja. ja, dat wel. Dat, dat wordt een hele kermis dan. <laughs> nee, dit is gewoon dit is heel leerzaam ook voor de luisteraars, hè. Dat ze het zelf daarna ook kennen, hè. Ja, dat is zo. Uh, kijk, het is, het is al september... November, december... Is lente bij jullie? Ik heb gehoord dat het lente is bij jullie. Ja, het is. Maar de, de ochtends zijn nog wel erg koud. En, en erg koud is hoe koud? Uh, wel, regenachtig koud. Uh, het, uh, niet, niet, voor ons is het niet koud in de vorm van sneeuw of, of, of nachtworst. En daar zitten we te ver noord op. Maar eh, het is zo'n beetje... Ja, eh, nog wat, wat, wat herfst, herfst weer. weer meer, meer herfst weer dan dat het is lente weer. Uh, maar ja... Oké, okay, dat, dat is hier ook zo, hè? Het, het gemiddelde, de gemiddelde temperatuur is op oktober nog steeds zo... 916 plus aan. Kijk, dat is hier ook zo, Herman. Ah. Oh, dus het, het, het, het, het, het, het meer verandert toch het, het. Nee. Nee, nog eenmaybe, niet zo heel erg vlug. Of je woont bij jullie of bij ons. ja, ik maak me eigen helemaal niet over. Nou, goede, J jullie krijgen de komende week een hele mooie week met heel mooi weer, hè? En, en dan krijgen wij ja. dat ook, hè? Ja. ja. De, hoe heet je... Heb je even ons weerbericht bekeken? Nee, nee, nee. Ik heb uh, Dirk, hè, En ik heb een soort uh, virtuele, ik zal maar zeggen, een interne connectie. Heet dat zo? Connectie. He -he Heb yeah. ik met Dirk, en, en Dirk weet alles van het weer. He? En wanneer yeah. en wat en zo. En, en, en ik geloof Dirk gewoon. He? Dus en en als je Dirk gelooft, he? dan geloof je echt alles. Ja, ja dat, kan, dat kan soms wezen. Daar uh, moet, je, moet je mooi bij blijven ook. Hè? Als, als je zoiets uh, weet. Eh, uh, verder, verder nog, ja, op, uh, op het weekende dan is het vadersdag, hè. Is het vadersdag? Ja, ook vadersdag. Er, er, is, er is een moedersdag, maar er is ook een vadersdag. Maar dat is, is al geweest hier, toch? Nee, nee, nee, nee. Hier is het, dit, dit, als het er nog is, nou, dan krijgen we er zeker twee. Oké, okay. en, en, en, en dan krijg je allemaal cadeautjes. Nou, het, ze, ze hebben wel gezegd: wat wil je hebben? Wat, mag we iets brengen? Want we gaan bij één dochter gaan we, dan gaan we uh, voor lunch op vaderstap. En die zei: wat kunnen we brengen? Ik zeg: ik laat dat allemaal aan jullie over. Nee, helemaal, helemaal. ik heb één ding geleerd in mijn leven, Het enige antwoord is, als mensen vragen wat je wil hebben, of, of wat ze kunnen brengen, hè, dan, dan, dan zeg je gewoon altijd heel veel. Heel veel? Heel veel. Mm, ja, lijkt me wel niet. Dus, lijkt me wel hè, eh, je, je moet het een beetje oefenen, hè, maar ik, ik, ik heb het inmiddels te pakken, hè. Heel veel. Maar uh, ik, weet, ik weet dat er twee van de twee cadeautjes zijn al gekocht. Maar die moeten dan nog uitgedeeld worden aan uh, Nee, Een andere die is al onderweg. Maar de, de, de, de, de post hier is zo langzaam. Uh, het, duurt, uh, het duurt een hele tijd dat dat willen aankomen. Dus, uh, ja, maar dat, is... dat geeft allemaal, het ja. geeft er allemaal niks. Ik vind het toch wel leuk om met z'n allen rond de tafel te zetten en, en, en, en eet, eet iets lekkers. Ja, maar Herman, jullie hebben toch wel de, de, de meest milieuvriendelijke post, hè? Dat is allemaal per fiets, hè? Nee, nee, niet meer per fiets. Nu hebben ze allemaal zo'n klein motortje. Oh, oh, maar dat ken je man Dat ken ik niet met, met zo'n minister-president... Dat trekt dat, dat, dat, dat de regen rege, rege hier naar beneden aan. Hier, de post had hier gebleven mm, in, met, met, in, op een, in een motortje. Een speciaal motortje, een kostmotortje. Maar, maar, maar wel elektrisch toch? Ik geloof wel, ja. Oké, okay. dan, dan, dan heb ik niks gezegd. Hè? Elektrisch is eh, niet goed, maar... Het kan beter, hè? Ja, het kan beter, natuurlijk. Alles, alles kan beter. Eh, maar ook, eh, daar komt dan ook dan bij dat het economisch moet wezen. Economisch, maar, maar wij zijn de enige twee economische kerels op deze wereld, hè? <laughs> ja. Soms denk je er wel eens over, hè? Zijn er nog andere mensen die zijn zoals wij? Nee, en... ik, ik, ik, ik ben bang voor niet, helemaal. Ik denk dat nee. iedereen er anders over denkt. He? Ja, ja dat kan best, kan best wezen. Maar ja, het, eh, de, in de wereld waar we patroonbal in leven. Eh, eh, ja, het, eh, laat ik zeggen, het is geen 100% wereld, maar eh, het, het, het, kan, het kan slechter zijn, laten we zo zeggen. Het kan slechter zijn, maar het is niet slechter. Het gaat langzamerhand beter. maar is het langzamerhanden zijn. Dat, dat uh, moet er eigenlijk niet wezen, hè? Het, uh, ja, ik hoop maar dat ik het goed versta en goed zeg. Uh, veel, veel mensen die hier ook, hè? Die uh, oh ja, nou dit. Even, ik kijk even op een stuk papier. Daar schrijf ik gewoonlijk uh, veel uh, uh, dingetjes op die ik zo moet af met je wel bespreken. En dat is uh, veel mensen die eigenlijk krijgen ze, als de politie ze te pakken krijgt, krijgen ze het proces van wel, Vanwege dat ze niet zo'n dingetjes voor, voor de mond plakken. Oh, oh, oh, Oké, okay. en... en... Is jou dat al een keer overkomen? Ik heb zo'n ding nog eens niet voor mijn man gehad. Maar, maar het zou je wel heel goed staan, hè, man. Mm, ja, misschien wel, maar. Ik, ik weet niet. Ik, ik zou er een, een, een, een leuke snor in een leuke baard op tekenen en een paar hele dikke lippen, hè, man. En ik denk dat je ja. soms krijgt de hele dag door, hè? Ik ken, wel, ik ken wel een paar mensen die voor de, voor de televisie werkten en die, uh, die, die, die, die gingen dan, als ze dan iets moesten doen voor een, voor een show, gingen ze mensen dan opwerpen gezegd Weet je wel, het, uh, mo mo mooie kringetjes rond de ogen en, en, en, en, en, en, en, en wenkbrauwen en ja, en, en, beetje donker, donker klein paardje en zo. Dus ik, ik, ja, ik kan hem wel, hem wel eens vragen. Hoe, hoe, hoe zou ik erbij staan als je zoiets met mij doet? Nou, ik denk dat je er geweldig uit ziet, de hemel. Ja. Ja, ik kijk, ik kijk naar me toe, iedere, iedere, zolang dit programma <laughs> draait. En jou begin ik eindelijk ook nog eens te zien, dat heeft wel een tijdje duurt, maar ja, jij, jij ik, ik kijk naar me toe op de, en ik zie me op de rechterkant van het scherm en jij kan ik zien in, in je kamer, of is het je studio? Nee, die is bij Guus, hè? is studio, hè. Dit is Guus' studio. Ja. Ja. Ja, ik heb en, lang niet en, zoveel en, boeken gelezen. He, man. Wat denk je wel niet van mij? Ik ben een jongetje van de straat. Ja, Ik, ik heb veel boeken die ik heb, die heb ik niet meegenomen van, van, van het oude huis, zo gezegd. En, en de meeste van de kinderen die houden die, die wat van de, uit onze boekenkast, die heb ik dan gegeven. En alleen de, de boeken die ik heel interessant vond, en ook nog boeken die ik nog moest lezen, die heb ik wel meegenomen hier en daarbij je blijven. En daarbij blijft het bij. Eh, eh, eh, je, je hebt niet hele boekenkasten vol. Niet meer, nee. Helemaal. Nee. Eh, eh, hoe, hoe lees je dan, hè? Hou je het bij de bibliotheek. Ja, de bibliotheek ook. En meestal ga ik dan de bibliotheek toe en daar uh, ben ik al lid van de bibliotheek al van... ...oh... Um, ...zo'n 20, 20 jaar. Al... ...20, 25 jaar. is best wezen. En mooi ook, die dezelfde bibliotheek. En uh, wij... ...en... Nog lang niet alle boeken in de bibliotheek gelezen, maar ik heb zelf had ik ook dan een bibliotheek zoals je dan weet. En eh, daar eh, zette ik dan boeken in. Die kon je dan voor een dollar kon je die dan bij, de, bij, de, bij je bibliotheek kopen. Hè? Dus, uh, de bibliotheek sometimes soms kan die een uh, Verzameling, de verzameling boeken gaan ze die even bekijken en sommige zijn dan een beetje oud. Die kan je dan voor een dollar kan je dan kopen. En daar heb ik ook wel een plaat van gekocht. Maar ik, ik, hou, ik hou het wel bij de bibliotheek als dus ik daar naartoe ga met Mora en ik bijvoorbeeld. En dan, als ze dan daar geweest zijn, dan gaan we wel een, een bakje koffie drinken. Kijk, in. En, en, en, en wat voor boeken lees je dan? Zijn het spannende boeken? Hè? Ja, ik. Uh... Want vroeger zei mijn ouders altijd dat ik nooit spannende boeken moest gaan leven, lezen. Want anders zou ik het gaan leven of zo, hè? Zoiets. Ja, ik. Uh... Ja, ik spannende boeken. Oh, dat ligt eraan. Wat heb je over spannend? Heb je. Uh, ik ga ik, ik, ik het meest van de. van. De, ja. Uh, uh, uh, uh, politieverhalen uh, en verhalen van, van een privé. Uh, man die. die bijvoorbeeld. Uh, zelf probeert om. om, om uh, ontucht uh, te overhalen en al die, al die dingen. Het, uh, voor de rest, ja, het, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet het ik moet, ik moet wel hebben dat ik het een beetje spannend vind en dat ik het hè, niet ineens helemaal uit kan lezen. Mensen die, die, die gaan een boek halen hebben in, in de bibliotheek en dan de volgende dag komen ze terug en zeggen dat, dat was een goed boek, nu moet ik weer een ander hebben. Ja, ik, ik, ik heb dat wel, hè? als ik een goed boek tegenkom, hè, leest ik het in één keer helemaal uit... en dan breng ik het gelijk weer terug naar de bibliotheek, hè? Ja. Ja, ja sommige mensen kennen dat. Sommige mensen kennen dat niet. Ik, ik kan het misschien ook, hoor. Daar, daar niet van. Maar eh, de, de meesters zijn het boeken zo... En die, die hebben dan ook een... Wat ze nu ook hebben, zijn ook dat ze groter gedrukt worden. Kijk, dat heb ik ook helemaal. En het is heel lekker. En heb je er een groot, groot glas groot, bij. En, groot, en dan zie je Grote letters. Ik... Groot, de letters. En, en dat is... Uh, en dat mag dus wel voor mij. Ik heb wel, een, ik heb wel een bril die ik gebruik. Maar die is nog niet streng genoeg. Dus... Uh, nou, waarom... Ik... Ga ik naar de, naar de afdeling in de bibliotheek... Waar ze dan... Boeken hebben die. Met, eh, met, uh, een sterkere uh, drukking hebben. Dat is ook leuk. Kijk, in, in, in, in, ja. ik, ik ben zo blij he, dat ze dat ook gedaan hebben. He, met al, al die Zweedse detectives. He. Want er zijn Zweedse. Oh, ja, dat... oh, die Zweedse detectives met grote letters. Nou, het spettert er dan echt veel beter vanaf, oké. Okay? Uh, uh, ja, hou, jij, hou jij van die Zweedse schrijvers? Ik, ik, ik vind het geweldig, hè? het is heel langdradig, maar, maar je zit er wel helemaal in, hè? Ja, ik ook hoor. Ik, ik, ik, ik, het is een van mijn hè, heel bekend, he, heel uh, graag lezende boeken. Die, dat is, hè, het is voor een lange tijd heeft, heeft het geduurd en ineens zijn ze dan, op, zijn ze dan in de bibliotheek terechtgekomen, en eh, ja, dan kan je ze wel, eh, dan kan je er genoeg krijgen, maar niet altijd, want dan schijnt er meer copuleerd te wezen, dus... Eh, ja, het is ontzettend is... gecopuleerd, hè, dat Zwitser Ja, ja, dat wel, maar dat, dat, dat maakt er heel weinig uit, denk ik. Ja, dat maakt helemaal niks meer uit tegenwoordig. Alles is gewoon gewoon, hè, tegenwoordig. Ja, ja, dat is zo. En vooral als het. Uh, ja, Engels, dat, dat, dat, dat... is, uh, hey, is makkelijker voor mij dan bijvoorbeeld uh, een Zweedse vertaling. Waar... Uh, ik, ik, in Zweedse, vertaling, zoals je dan zei, het, blijf, het, het is erg koud. Een erg koude taal. En wat er gebeurt, is ook erg, uh, wel, uh, als, je, als er over moorden gaat, dan zijn het wel akelige moorden, hoor, daar in Zweden. Ja, ja maar het is, het is wel hier en daar een beetje sweaty, hè? Ja. Ja, hier en daar. Dat, ja, dat is erbij misschien. Ja, dus eh, soms zweten ze zo, hè. In een, een of ander hoofdstuk even tussendoor, hè. Dat ik denk, eh, eh, hoort dit nou bij het verhaal, hè. Ja. Ja, en... Uh, ja, dat doen we ook. Maar... Uh, denk je denk er dan niet over zo, als je dat zo leest wordt wat, wat dit dan op, als een aanvulling of wat ook ja wie weet, bedoelen ze er iets mee zitten er hele bijzondere eh, verhalen achter of eh, allerlei andere dingen waardoor je uiteindelijk het volgende boek ook weer gaat lezen hè? dat doe ik dan ook hè? Ja. ja dat, dat kan ik ook weten. maar ik zie, we zijn zo langzaam hand weer aan het einde. En kan jij voor de muziek zorgen voor de laatste paar minuten? Eh, nou ja, ik, ik, heb nog, ik heb vier minuten hier en ik, ik heb maar mu muziek voor drie minuten. Ja, eh, ik heb het hier. Het, bij, bij mij is het 9 uur en, en 57 minuten. Oh, oh oké. Okay. Als hij bij jou omspringt, springt hij bij mij nou ook om hemel. Eh, ja, okay. eh, ik wens je nog een ongelofelijke, geweldige dag. Hè. Bij jou is het vrijdag. Hier gaat het bij mij over drie minuten gebeuren dat het vrijdag wordt. Herman, okay. tot de volgende ja, week. Ja. En, ja, het, het allerbeste, hou doen. en En uh, ja, ik hoop maar dat, uh, ondanks het bij uh, jullie... Uh, en uh, wel een beetje kouder gaan worden. Ik hoop maar dat de zon blijft schijnen. Ik, ik, dat gaan we regelen, he, man. Ik, ik draai de muziek je. Oké, okay, hou Houdoe, Hou doe, hè? Ja. Om dan al je dan goed. En je daarom dat wat doet, zo het moet. Ik hou veel van in a both of time and of A calm face above the ocean, deep that future, and a geen van weet dit was natuurlijst, geen leeuw of tijger doet je kwaad. Wanneer je een veilig zomenburen maakt zet, achter de tranen zit de laatste, ik wou veel. Van bieden, ik de aarde. Deze als de en ik klerk als de spijl. Deze vaderlijke vaderlijke vaderlijke That is and our above all. <laughs> Kijk alle mensen die graag leren hier, die die is de echt. Neem toch een voorbeeld vaker het redeloos bier, voor dat natuurlijk bereikt. Ik wou veel, van feesten staat achter. Take a little, take a little, take a little, gaan doen alsof er niks aan de hand is. En dan doen we gewoon iets anders, maar dan wel zo. En, en dan hebben we het ook weer kut en klote. Jeetje man, dit is gewoon echt een geweldig programma. Dat je dit allemaal kan roepen gewoon. Dat je gewoon helemaal vrij bent om je te laten gaan. Dat je gewoon helemaal, oh jee, het technische praat... En ik, ik wil het helemaal niet meer. Ik hou er helemaal niet van. Ik word er helemaal gek van. Het zijn altijd die draadjes, die snoertjes, die knopjes en die dingetjes waar je helemaal niks aan kunt doen. En als je het doet, dan doe je het verkeerd. Het is gewoon onverdrietig van te worden. En dat ben ik dus ook. Maar uiteindelijk kom ik er altijd weer overheen. Op de een of andere manier zit er een een of andere dingetje in mij. Of aan mij. Of op mij. Of bij mij. Waardoor waar het uiteindelijk... Eigenlijk helemaal niks meer uitmaakt. Het, het, het, het maakt gewoon... Eigenlijk helemaal niks meer uit. Nee. Het, het kan gewoon en... En, en als het zo is, dan, dan is het. Ja, stel je voor dat ik via TeamSpeak zou klinken. Ho, ho, ho, wat een galm, wat een echo en wat een extra overlast dat allemaal zou kunnen geven. Ik ga het niet eens proberen. Nee, ik doe het gewoon lekker zo. Lekker amateuristisch. Gewoon een beetje klooi, Ja, die uitspraak heb ik gepikt. Dat weet ik. Ja. En, en, en zo is er wel mo... Ik stuit er bijna over mijn eigen woorden, maar zo is er nog veel meer. Alle woorden die ik nu zeg en en en die eventueel begrepen worden, dan bedoel ik niet de zinnen die ze maken, maar de woorden die los daar zo zijn en voorbij komen. Als jij die woorden begrijpt, betekent dat, Dat we eigenlijk gewoon een soort van volgelingen zijn. En, en, en, en dat we door gebruik te maken van dezelfde woorden. Dezelfde dingen zullen kunnen begrijpen. Dus als ik konijn zeg. Yes, nou zeg. ik ik, ik zei konijn. Dan, dan zie je niet zo'n haas. Dan, dan weet ik ook wel, er zijn een heleboel mensen die weten het verschil tussen een konijn en een haas niet. Maar er is echt een groot verschil tussen een konijn en een haas. Ja. Een haas zit aan een biefstuk. En omgekeerd ook. Toch? Ja, je, je hebt zelfs uh, haastjes van alles eigenlijk. Schrappige woorden. Dat als je zegt dat het groen is, dat iedereen er een bepaald beeld bij heeft. Dat als je zegt dat het Eco is. Nou, ik zal je vertellen. Dertig jaar geleden had nog niemand van het woord gehoord. Of als je zegt dat het een skalkeurmerk heeft, ook onzin. Als het erop staat, gif vrij. Dan vraag ik me altijd gelijk af. Wat is gif? Ik heb het ooit een keer, toen ik een jaar of... Ik denk dat ik een jaar of dertien was of zo. Ik zat net op de middelbare school en ik vroeg me dat dus af. En ik, ik ging dus... Naar de bibliotheek. Ik vond het boek wat ik zocht en daarin stond hoe het werkte ja Dat was best wel simpel helemaal niet ingewikkeld nee had iedereen kunnen doen kan iedereen doen en dan, dan vraag je je af wat wat wat had er dan, nee, maar, maar, vraag je het je ook af wat? Wat is ook zo'n woord? Je, je kan niet eens horen of het met twee t's is of met één. Ja, dt' zou je misschien kunnen horen door als ik zou zeggen wat het, of zo. Maar, maar dat zei ik niet. Maar ik zei wat. En als het met twee T's is, dan moet ik zeggen wat. Maar dan denk je misschien weer dat er een H bij staat en maar één T. Ja, een Thee drink drinken ze daar wel in dat land waar wat vandaan kwam, maar dat is zonder H. Met twee T's. Ja, maar wat. Wat die hield ervan: van thee. Da daarom had hij ook een stoommachine. Een, een stoommachine. Zodat hij gewoon zo snel mogelijk als dat het maar kon. thee kon zetten. En hij kon het op een gegeven moment zo snel. dat hij in no time. Want dat zeggen ze daar in, in, in geen enkele tijd. Gewoon alsof het niets was. Twee T's. Achter zijn naam. Want je, je wil niet weten hoe die in het echt zitten. Wa? Wa? Waar, waar, waar, waar heb ik het eigenlijk over? Ja, het, het zijn van die dingen. De, daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Soms zit je in discussies met mensen. En je, je merkt dat die mensen zelf ook het spoor bijster zijn van de hele discussie en... Je bent het zelf eigenlijk ook. En toch gaat de discussie door. Ik, ik, ik heb één tip. Als de discussie doorgaat, stop hem zo snel mogelijk. Of hou ongelooflijk van degene die de discussie met je heeft hebt, had nee zou hebben, nee weet je, dat is het nou net, met woorden je lijkt heel specifiek iets aan te duiden maar, maar, maar zet er een ander woord naast en je weet niet meer waar het andere woord en dan dat is best wel raar een raar is zelfs een raar woord, want als je het omdraait, staat er nog steeds raar, maar dan met omgedraaide R. En. Ja, die A'en zijn ook omgedraaid natuurlijk. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van verbeelden. Ja, verbeelden dat je gewoon niet meer naar woorden luistert, maar dat je alleen nog maar bijvoorbeeld, de, zo zou het kunnen zijn, dat we het denken gewoon aan elkaar overlaten. Poeserij, Denken. Nou, ik, ik zelf moet er niet aan denken. Ik, ik, ik heb daar helemaal niks mee. Ik, ik, ik zie het eigenlijk als een heel groot probleem. Maar als ik me dingen verbeeld, dan denk ik dat niet. Dan zie ik dat. En dan beleef ik dat dan ben ik erbij. Dat is met woorden toch heel anders. Maar, want ja, je weet niet of ik dit van tevoren heb opgenomen bijvoorbeeld. Je, je weet ook niet of dit een collage is van allerlei dingen die ik ooit al een keer gezegd heb. En het zou zo kunnen. Want alle woorden die ik gebruik, heb ik waarschijnlijk ooit al een keer gezegd. En als ik over woorden strakel, dan zou het misschien kunnen zijn dat het misschien de eerste keer is dat ik dat woord gebruik. Maar eigenlijk zal het niet zo snel gebeuren. Maar of als ik dan een boek opensla, en daar dan ineens een woord zie... ...dat ik dan toch even hardop wil uitspreken. Omdat ik het woord nog nooit gehoord heb. Nee. Het woord. Ja, het klinkt heel veelzeggend. Het woord. Maar, maar wat is het woord? Is, is het jouw woord tegen mijn woord? Is er maar één woord voor het woord? Of zijn er een heleboel woorden voor? Of... Het is eigenlijk heel bizar. Dat, dat, dat we dat niet leren. Op school. Of, of allerlei andere dingen die ik ook had gra ja, graag had willen leren. Maar... Op de een of andere manier zit dat daar waarschijnlijk niet in. Dus ik hoop dat het geluid nog slecht genoeg is om in ieder geval wat woorden te kunnen horen. Waardoor je eventueel jezelf dingen zou kunnen verbeelden. Uh, het zou kunnen, toch? Of juist niet? Nou ja. Het, het hoeft niet, het, ja, het, het, het, het, het, het, het kan wel natuurlijk. Het, het, het kan gewoon wel, maar, maar, maar, wie moet je nou geloven en, en wat? De woorden zoals ik ze bedoel, de woorden zoals jij ze denkt te begrijpen, de beelden die jij ziet, terwijl, ik hele andere beelden zie. Maar kun je nou nog vanop aan? Waar kun je nou nog op vertrouwen? Als de lente de bomen en struiken weer met veuren en kleuren bestrooid... Dan begint ook het hart te ontblijken, want de lieve verandert nog nooit. Elke jongen ziet zich aan een meisje. En hij blijft haar zachtjes in het oor. Het sinds even geliefd koos En dat vindt in haar hartje hoog. Twee ogen zo -so blauw. Zo in en trouw. Allemaal geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Heeft hij haar tot een vrouwtje gekozen? Blij het oog wat de toekomst verricht. En gaat een pad ook niet altijd op rozen. Iets toch maakt het dan hun leven strijdelijk. Van bij vreugde en leed en beschoren, het eindra voor immer hen bindt. Al de eersteling hen wordt geboren, moeder zingt bij de wieg van haar kind. Twee ogen zo blauw, zo in en trouw, allemaal gelukkig zijn die keizers van jou. Twee al de grijsaard vermoeid en versleten, en niet het leven van waarde meer was, al door allen verlaten, vergeten, hij alleen op het einde maar was, is hem toch de herinnering gebleven, die hem voedt, verging in zijn ziel. Het is een laatste strandwarm in het leven. And he neuried that to knock the ...dat ik echt het slechtste beeld uh, geschetst hebt. Uh, heb, heb. Het is tegenwoordig heel modern om er een T achter te zetten... ...maar dat heb ik net ook gedaan en dat deed ik net ook... ...maar die date was met een D. En een D aan het einde, dus als je het omdraait heb je date... ...maar dan met een andere D en een andere E. Nou, in ieder geval, je moet het je kunnen verbeelden als je het je voor je ziet. Je, je moet je voorstellen. Dat, dat is eigenlijk het beste. Dat, dat je het je voorstelt. Dat je, dat je gewoon een beeld maakt. Eh, iets schetst in, in je hoofd. En, en, en dat je dan daarbij bedenkt dat het een plaatje is. Zal ik maar zeggen. Dus dat het een beeld schetst eh, van de situatie. Of, of een andere situatie. Of situaties waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Want dat heb je ook vaak. Dat je denkt dat je ergens op zit te wachten wat dan niet komt. Ja echt. Er zijn zoveel dingen die je in het leven kan afvragen. Er die, die zijn zoveel theorieën mogelijk om, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Om ergens een, een richting aan te geven. En, en, en of het die kant op is of die kant op is. Of, of dat het een scherpe bocht wordt. Of, of, of juist niet. Niet. Dat je je laat leiden door, door, door, door alles wat je hoort. Door, door dingen die je zelf in je eigen hoofd haalt. Door, door bijvoorbeeld nu te luisteren en, en, en je bijvoorbeeld nu een beeld te vormen maar het, het blijven vragen en antwoorden ja wat zijn antwoorden eh, sommige antwoorden zijn maar heel kortdurend geldig andere daarentegen die, die, die blijven alsof het alsof het zo is maar meestal weet je het gewoon echt niet. Echt niet. Nee, gewoon niet. Neem gisteren en vandaag, die zijn een open vraag gebleven. Hemeldelen en zoveel dingen hier op aard, hebben ons steeds hoopbrekend gegeven. Maar het moeilijkst op van alle mijn vrienden, waarvoor ik geen oplossing kan vinden, heeft een hele tijd onder ons gezeid, Sterk geboeid, het ging hier om het feit. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loop ik me alle dagen al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze voor recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom zijn de bananen krom. Hier een psyche van de vliegen, Einstein's theorie Die zijn zo 1, 2, 3 bekeken Wereldvrede en zo mede heel de economie Zij maar kwatsch bij één ding vergeleken natuur steeds ieder uur weer wonderen Van die wonderen is één een bijzondere Het spookt me tot mijn strok Steeds weer door mijn kop ik ga ermee naar bed en ik sta ermee om. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loopt me alle dagen, al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom zijn de bananen krom. Geleerde die beweerde dat wij er al zijn Heeft niet veel in zijn brein gekregen Want een waarsstuk van een vraagstuk hier voor groot en klein Bijna onze hersenen en verdegen Dit mysterie zegt het goed ontwonden Heeft als Edison niet uitgewonden. Het heet dan menig hoop van verstand beroogd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 Tja, het kan aan je verbeelding liggen. Het kan zijn dat het echt zo is. Maar als dingen echt zo is, hoe kun je die dingen dan bewijzen? Dat kun je eigenlijk niet. Be bewijzen, die, die zie je maar zelden. En stel je voor dat je geschrokken bent van het geluid. Van de muziek bijvoorbeeld. Dan kan het ook illusie zijn. Verbeelding. Een soort goochelarij, begogelarij. Misschien wel tovenaarij. Dat. Uh, ja. Dat dingen. Gewoon. Wel kunnen maar. Zijn ze nodig. Schept dat het juiste beeld van de situatie. Dat dat weet ik dan weer niet. Nee. Wat? Wat is de situatie? En ik weet hoe die hier is. Nou in ieder geval, ik heb een idee, een beeld van hoe die situatie hier is. Maar hoe, hoe die bij jou is. Of, of bij jou, of bij jou. Ik, ik heb geen idee. Het kan zijn dat het net zo volgebouwd is als hier. Het kan zijn dat het gewoon ongelooflijk fijne ruimte is om in rond te dolen om samen te zweven om dingen te doen die je je nooit had kunnen voorstellen nooit had kunnen verbeelden geen idee van had maar ja, zo is het hier niet nee er, er, er zijn beperkingen zo hier en daar. Ja. Sommige mensen kunnen daar helemaal niet tegen. Tegen beperkingen. Nee. Ik, ik was ook zo iemand. Maar ik had een heel groot stuk grond. Maar... Ik had niet het idee dat je daar een hek omheen moest zetten. Ik vond het eigenlijk een soort van aso. Totdat er op een gegeven moment zo vaak aso's op mijn land kwamen en dingen meenamen, vervreemden, uit het beeld weghaalden, zodat je ze niet kon zien. Weg was het gewoon. En je kon niet eens een aangifte doen bij de politie, omdat er geen hek omheen stond. Nou, er heeft jarenlang een hek gestaan nadien. Dat is dus later, als dat het hele verhaal wat ik net vertelde dus. En inmiddels staat er een nieuwe hek. Maar ook nieuwe hekken zijn niet genoeg. Nee. Op de een of andere manier... zijn er ASO's. Mensen die zich niet aan de regels houden. Mensen... die eigenlijk de regels zou moeten kennen Men mensen die de regels voorschrijven en die zich niet aan die ene regel houden dat zijn er heel veel hoor. die ene regel is namelijk neemt niets wat niet van jou is ja. Het is een hele simpele regel. Dus je neemt niet het leven... van iemand anders, want het is niet jouw leven. Je, je neemt niet spullen weg... van andere mensen, want het zijn niet jouw spullen. Nee. En stel je voor dat je wel iets zou willen hebben, we kunnen toch altijd gewoon vragen? Zo moeilijk is dat toch niet? Wil je wel? Of wil je niet? Schijnt ook een heel groot politiek probleem te zijn. Ja. Heb je zo'n partij die, die maakt zich overal druk over behalve om dingen nou, zoals ik die net schetste. Die, die hebben nu weer een nieuw probleem en dat is als je... Nou, stel je voor, er komt iemand tegenover je staan en je denkt van nou, oké, okay, die doe ik wel even. En die zegt van nou, ik heb er ook nog wat geld voor over. Zou je dat dan doen? Je moet het natuurlijk nooit doen als je iets niet wil. Maar om dat nu direct te koppelen aan dat vanwege het geld schijnen vrouwen zo dom te zijn om iets te doen wat ze niet willen. Dat is ongelooflijk vrouwonvriendelijk om dingen zo te schetsen. Punt 1. Iedereen die geld wil verdienen, zal zich moeten laten naaien. Het klinkt ontzettend grof als ik het zo zeg. Ik, ik kan het beter even een ander beeld van schetsen. Stel je voor, je hebt geen eten. En er is iemand die zegt, als jij nou voor mij zes uur per dag op deze ladder. Het dak op en af klimt. Dan geef ik je wel eten. Als je, als je geen eten hebt. Dan doe je dat. Maar, maar stel je nou voor. Dat je in een wereld leeft. Waar eigenlijk niemand eten heeft. In, in, in zo'n soort wereld leven we eigenlijk. Niemand heeft eigenlijk zelf eten. Dus. De enige manier om eraan te komen is met geld. Dus ben je verplicht om aan geld te komen. Maar, maar, maar hoe kom je aan geld? Ja, dan moet je werken. Heel hard werken. Dat mag wel. Mensen doen het niet met plezier. Een heleboel mensen hebben er zelfs niet eens lol in. Nee, echt niet. Die doen het gewoon om... een prakkie op tafel te krijgen. Aan het eind van de dag. Dat hun kinderen... blij roepen... Oh, weer een lekkere hutspot. Met rookworst. Zoiets zal het zijn. Het is maar wel het beeldje hebt van het leven. Wat je leeft. Wat je wil leven. Wa waarin je denkt te leven. Het gaat vooral om het beeld wat je ergens van hebt en... Tja, dat beeld is soms heel moeilijk te schetsen. Stel je voor. je praat met iemand en dan zeg je waar je vandaan komt, en mensen hebben er dan gelijk weer een beeld bij. Hoeft niet, het kan wel. wat gebeurt er nu, gebeurt er niks, hallo, hallo, zijn we er, er gebeurt er iets, Ik, er gebeurt niks, er gebeurt helemaal niks, Ik, het, het lijkt net alsof er niks gebeurt, en dat is grappig, want er gebeurde ook niks, dit is nou net de grote grap van het beeld wat je hebt en dat wat er werkelijk gebeurt. Dit is het beeld wat je zou moeten hebben als je denkt aan het land waar ik vandaan kom. Echt. Het was gelukkig, maar het zou moeten lukken. Het kan toch? Ik weet een eerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waar mij mijn hart is ik vraag haar voor de eerste keer aan de oever van de vliet En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek waar ik niet daar bij die molen. Die mooie molen, daar woont het meisje, waar ik zo veel van hou, daarbij die molen. Die mooie molen, daar wil ik wonen als wijs wordt mijn vrouw. Al in de stille avond stond de zon ten onder ging, En ik haar bij de molen vond in zoekte mijmering, pleisterde ze mij in het oor. O oh, heerlijk van te zijn, de molen draaide lustig door, en ik zei te mij, daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou, daar bij die molen. Die mooie molen, daar wil ik wonen, altijd woord van bal. Ik zie de molen al prozier, ter eer van het jongen paar. Het hele dorp dat jij en de lieve menig jaar. En zie ik op de molen staan, dan zweer ik in dien stond, nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik een mijn vrouwde woon. Daarbij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje, waar ik zo veel van haal. Daarbij die molen. Die mooie molen! Daar wil ik gewoon altijd geworden! Ja, hoeveel verbeeldingskracht heb jij. Hallo. Daarboven op de berg. Da boven op de berg. Ogenblikje, dat moet ik even visualiseren. Alle woorden met vies erin vind ik geweldig, sowieso. Ik visualiseer mij nu een berg. Een heel mooi rond bergje met daar bovenop. Ja, wat is daar bovenop? Ik kijk nog wat verder om me heen en ik zie... ...dat er grotere bergen zijn en kleinere bergen. Ja? Wat moet ik daar nou van denken? En al die topjes, wie zal ze ooit beklimmen, beklauteren? Misschien zelfs wel te gaan sabbelen, zoals de vroegere pauze deed als ze landen op een vliegveld, even lebberen. Aan het asfalt. Lijfelijk contact. met de grond waarop je op dat moment staat. en als dat op zo'n bergje is. berg je dan maar. Dan, dan kan het soms echt uit de hand lopen. Ik, ik, ik spreek uit ervaring. Ja, echt. Niet dat ik doodgevallen ben vanaf zo'n bergje, maar. Maar toch. Dat ik me soms lullig voelde. Alleen al van... vanwege het kijken naar zo'n berg. Het aanschouwen. Je er een beeld van vormen. Niet, niet in woorden uit te drukken. Dit soort dingen. Nee. Zoals het meeste. In het leven. Niet in woorden uit te drukken. ja. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe breng je dat dan over? Je kan foto's maken. Probeer hem dingen te laten zien die jij gezien hebt. In ieder geval. Je camera dacht dat hij dat zag. Maar weet je het echt zeker? Is, is het niet zomaar dat je er gewoon in gelooft van ik hoor nu dit of ik zie nu dat en ik denk nu dit. Dus het is dus eigenlijk gewoon... Nog steeds. Allemaal. <coughs> Met hoesten. En proesten. En uiteindelijk komen we er toch. Tja. We weten zelf ook niet waar we naartoe gaan. Of weet jij het wel? Als jij het weet... Vertel het mij dan. Want ik wil het graag weten. Maar ik zou het niet weten. Ik kom er ook niet achter en ik ben er al jaren naar op zoek. Ik ben, ben, ben al jaren op zoek naar zoveel dingen. Bijvoorbeeld hoe het allemaal beter zou kunnen. Of... Of het wel beter moet. Of, ja, uiteindelijk. Of het wel beter kan. Dan kom je er altijd achter. Dat je er helemaal niet achter hoeft te komen. Nee. De dingen. Zoals jij. Denkt dat ze zijn. Daar moet je gewoon voor staan. Tja, je, je hoeft ze niet te verdedigen. Nee, je hoeft er maar voor te staan. En als iemand zegt van dat je beter aan de kant gaan kan gaan staan, omdat er gewoon, ja, belangrijkere dingen zijn. Gewoon laten gaan. Je, je bent niet zomaar gewoon een portier. Nee. Als je in een portier bent, dan doe je dat vooral op vooroordelen. En hoe kan je nou vooroordelen hebben? Hebt, hebt, ik weet het nou niet eens meer met die t. Nee, het is hebben. Ja. Hoe kun je dat nou hebben, vooroordelen? als eerder, dan dat je ze zou kunnen hebben, en oordelen, ik weet niet, zou jij het kunnen? Zou jij het durven? Weet jij zeker dat jij weet wat jij denkt te weten? Soms is eigenlijk alles gewoon anders. Er zijn een heleboel dingen die anders zijn. Of die anders zouden kunnen zijn. Er is een hoop ruimte. Er is eigenlijk zoveel ruimte dat het onderzoek naar de ruimte waarschijnlijk nooit op zou kunnen houden vanwege dat we. ...nog niet ver genoeg in de ruimte zijn doorgedrongen. Ja, ruimte, is ook zoiets. En, en hoe gebruik je die ruimte dan? Ge gebruik je die ruimte dan efficiënt of inefficiënt? Of gebruik je die ruimte helemaal niet? Of gebruik je die ruimte juist helemaal wel ten... aan? Nee, ik doe mijn voeten niet uit, ik hou mijn voeten graag. Ik ben erg gehecht aan mijn voeten. Ondanks dat het nog steeds regent en er zou geen regen meer zijn. Wat heb je aan beeldvorming, wat heb je aan voorspellingen, want dat is het eigenlijk. Een woord is eigenlijk een voorspelling. Een voorspelling van een beeld, en dat beeld, dat heb je vanwege woorden, daar heb je geen ogen voor nodig, daar heb je geen zicht, Je hoeft geen zicht te hebben om een beeld te vormen. En dan voor de mensen die zich de gekste dingen verbeelden. Ja, het klopt. Je hebt ook een ding. En niet jij, maar... Er is gewoon een ding en dat heet een zicht. Ja, dan, dan kun je makkelijker een graan omzeizen met een zicht. Nou, als je het juiste zicht hebt en op het juiste moment zeist, dan vallen al die halmen precies op de juiste plek zodat iemand die halmen kan rapen en tot een bos bindt. En een grotere bos. En die dan laat droog. Te midden van een leggezd veld. Het is alsof de dood. Erlangs is geweest, We hebben niets laten staan. Alles is kaal, alles is dor, maar ook alles is goudgeel. Ja, koppel dat maar eens aan elkaar: goudgeel en de dood. Dat, dat. Maar misschien zie je het niet. Het hoeft ook helemaal niet. Want iedereen heeft zijn eigen visie. Maar sommige mensen hebben alleen maar televisie. En dan is radio toch leuker. Heb je nog de ruimte om gewoon zelf te zien wat jij wil of denkt te zien? Ik kan van alles wijzen. Het, het kan echt van alles wijzen. Het, het, het zou van alles kunnen zijn. Bijvoorbeeld uh, rond. vierkant. Of een driehoek. Nou, ja, parabelle. Nee, nou jee. Dat was wel weer een Freudiaanse verspreking. Dacht ik zo. Maar, parabelle pipidum. Is dat Freudiaans? Parabelle pipidum. Ik vind het wel wat spannends hebben. Stel, stel, stel je het voor, maak er een beeld van. En dan heb je ook nog een, een, een, nog hele andere dingen en beelden die je dan kan toevoegen aan een heel verhaal wat helemaal nergens over gaat. En dat is eigenlijk het mooie aan verhalen. Ze gaan eigenlijk ook helemaal nergens over. Totdat je denkt dat je door hebt waar het verhaal over ging. Het kan net zo goed zijn dat je als je daarvan overtuigd geraakt bent, dat je daarna het verhaal nog eens overleest en denkt van ja maar zo ging het toch helemaal niet. Het kan ook zijn omdat je dat steeds weer leest en steeds weer leest en herhaalt en herhaalt en herhaalt, en herhaalt dat je er steeds overtuigd van raakt dat dingen zo zijn als jij denkt dat ze zijn, maar zo zijn ze heel vaak niet. In ieder geval, in mijn geval, zijn ze eigenlijk nooit zo. Nee. Eigenlijk, alles wat ik denk, dat is niet zo. Nee. En, en alles wat ik denk te weten, dat wisten andere mensen ook al. Dus, zo vernieuwend is dat ook niet. Nee, bij ben, mij ben nou eigenlijk gewoon een ongelooflijk dom kereltje. Ze is zo'n beetje een mannetje wat gewoon een beetje op de wereld rondloopt en van zijn leven hoopt te kunnen genieten. En geloof mij. Ik, ik doe mijn best. En ik, ik blijf ook gewoon mijn best doen. Om gewoon te zijn. Te leven. Zolang als dat het duurt. Zolang als dat het verder gaat. En nou ja, alle dagen komen aan zijn eind. We zijn inmiddels een nieuwe dag ingegaan. En ook zo te horen aan de buitenlucht, wordt het niet zo'n vrijdag, want het regent hier nogal. Maar ja, dan, dan ga ik maar op morgen. Zaterdag of zo. Of wat je je bijvoorbeeld welke dag dan ook je dit luistert. Want Herman zat ook altijd een dag te voelen. Ik hoop het gewoon, ik hoop het gewoon tot de volgende keer, tot morgen. Ja, moet ik dan nog zeggen? Kan ik eigenlijk nog wat zeggen, is het ook lang niet een mens hier op aarde die verleden weggespaard in de harde leerschool van het leven? Maar zo slim kan het niet zijn en zo pijn is geen pijn. of genezing is er wel gegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt en je denkt moet mij dat juist passeren.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 Weggerekt behoort tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen zijn de spoken van het heden. Het weggevaar vervoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leertakje gaan. Zo, het is weer zo laat. Daar is weer voorbij. Het is twaalf uur s nachts misschien is het al één uur s'nachts. Maar in ieder geval, weet je, ATTV. En het is waanzinnig omdat we dat zo nu dan kunnen meten. Hoe rondom deze tijd. Ineens de kijkdegen. Van het allerlei oogpunt. Samen met de industrie. Voor de industrie. Over de industrie. Wereldwijd. Peter de wij. En daarom. Je weet wat de Dit betekent. Het herendrama. Televisie. Programma. Waar je kijkt. Want de hoge heren. Waarom nog. Dat is een groot drama aan de hand. Of niet, Peter? Ja, ja? Ja. ja. ja. Maar tot nu toe zijn die hoge heerden, zeg maar, die hebben eigenlijk de dienst uitgemaakt. We doen wij in Nederland, en de enige uitzondering waren de Friese, zijn tot voor kort altijd slaven geweest. Mm -hmm. Hoorig, lijf lijfeigenen. En de fabrieksdirecteur met de Industriële Revolutie ging daar gewoon niet door. Die baronnen, die hebben het nog niks baronnen genoemd. De industrie daaronder, behandeld als de oude landeer. En, de, en, de, en de, de, de, heel veel, in heel veel gevallen mochten de arbeiders het geld niet eens buiten de fabriek besteden. Ze dus moesten die in de fabriekswinkel ook weer besteden, dus dat was vraag, nee. dus het zwaar. Nee, dat is natuurlijk heel veel veranderd. En de verwinning van de economie wereldwijd zou je er dus zelfs China is om. Maar ik had de vraag natuurlijk niet gezien van hoe raar we gewonnen het kapitalisme is nu waard. Sterker nog, er stond een nek of wat geneden stond er in het Chinees volksdagblad. Een klein stukje. Dat het nu langzaam aan duidelijk begint te worden dat het christendom als achtergrond, als uitgangspunt voor economie en kapitalisme waarschijnlijk zo langzaam tijd gehad heeft.